9 uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. China heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen. De Verenigde Staten beschuldigen vijf Chinese militairen... van economische spionage en het stelen van bedrijfsgeheimen. China wil dat de VS de aanklacht intrekt... omdat die schadelijk is voor het vertrouwen tussen China en de VS. De militairen hebben volgens Washington... onder meer Amerikaanse staalbedrijven bespioneerd. Het is de eerste keer dat de VS een ander land... officieel beschuldigt van economische spionage. Het thaise leger heeft de regering ontboden op zijn hoofdkwartier. Aangenomen wordt dat de regering aftreedt... nu het leger vannacht de macht heeft overgenomen. Volgens de legerleiding is er geen staatsgreep gepleegd... maar willen de militairen de orde en rust herstellen. Thailand zit al een half jaar in een crisis. Er zijn aanhoudende gevechten... tussen aanhangers en tegenstanders van de regering. Vorige maand werd premier Shinawatra... door de rechter gedwongen tot aftreden wegens machtsmisbruik. In Servië blijft het water in de rivier de Sava stijgen. Gisteravond zijn nog eens twaalf dorpen geëvacueerd. En ook de belangrijkste kolencentrale in het gebied loopt gevaar. Het reddingswerk bij de centrale is gestopt... en er is niemand meer die de centrale controleert... zegt correspondent Joost van Egmond. De kolencentrale levert de elektriciteit voor half Servië... inclusief hoofdstad Belgrado. Voor de slachtoffers van de overstromingen op de Balkan... zijn ook in Nederland inzamelingsacties op gang gekomen. De A2 is bij Breukelen afgesloten geweest na een dodelijk ongeluk. In de regio staan nog lange files. Het ongeluk waarbij twee auto's en een vrachtwagen betrokken waren gebeurde rond half vijf. Eén automobilist kwam daarbij om het leven. Ook bij Arnhem op de A50 is een ongeluk gebeurd waardoor het verkeer moet omrijden. Het weer, zonnig en warmer. Het wordt 25 tot 28 graden. In de namiddag en avonds kans op een stevige onweersbui. Het KNMI geeft code geel voor gevaarlijk weer. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het is nog altijd heel druk. Vooral in de Randstad, 280 kilometer ruim, staat er. De langste files op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. Vanaf Watergraafsmeer tot Muiden, 5 kilometer. En tussen Muidenberg en knooppunt 1-11 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 voor knooppunt Muidenberg 6. De A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht over 13 kilometer. Het is de nasleep van een ongeluk. A4 hoofdlied Vlaardingen voor knooppunt Ketelplein, 5. Op de A8 Zaandam Amsterdam verknopen Koenplein 7 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 verknopen Knoopend Rotterpolderplein 5. En verder tussen en Rottepolderplein Rotterpolderplein en Battenverdorp 5 kilometer. Vielen ze op de ringweg A10 tussen de afrit Volendam en Zeeburg 5 kilometer. En 5 kilometer tussen Geusweld en de afrit Rai. Naar Den Haag op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum 6. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Dodewaard en Tiel 12 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam, verknopend de plein 5 kilometer. Op de A20 hoek van Holland gouda tussen Maasdijk en knopend de plein over 15 kilometer. A27 Breda Utrecht tussen knopend Gorkum en Lexmond 7. En op de A27 Almere Gorkum tussen de afrit Almere Haven en Utrecht Noord over 23 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 heb je op albert -Jan. Is dat een Ray-Ban? Ray-Ban! Yo, Ray Yo man! Yo man! Ray-Ban! Yo man! Door Jimmy Cliff en de sunshine in de music. Welkom terug bij Zaltvoort op zondag. Het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. Ja, allereerst even een tussenstand. En dan heeft alles te maken met golf en wel het, o het Spaanse Open in uh, Catalonia. Uh, Joost Luiten uh, momenteel uh, speelde op de tiende hol. Hij staat vandaag twee boven de baan. Hij startte op een zesde plaats vanmorgen. En hij is nu gezakt naar een gedeeld tiende plaats. Dus een slechte dag tot zover met Joost Luiten. De leider is momenteel Miguel Ángel Jiménez. Dus op zijn... die speelt in Spanje zijn thuiswedstrijd. Momenteel voor de dag min 2, totaal min 7. En hij is op hol 8. Dus Luiten moet er nog even aantrekken. Wil hij nog wat goed maken deze dag? Goed, wat gaan wij verder vandaag, uh, vanmiddag het tweede uur doen? Uh, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En uh, ik hoef het u eigenlijk niet te vertellen, vandaag bruist Zandvoort van de evenementen. En ook de evenementen van de komende week komen aan de orde. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Tussen de zomerse muziek natuurlijk door Zandvoort Nieuws in het kort. En rond de klok van kwart voor vier gaan we schakelen met Dolly Tempierik. Want die is voor ons aanwezig tijdens de activiteiten van de caravaan. En die gaat ons bijpraten wat er zo al gisteren en vanmorgen al gebeurd is. En wat er de rest van de dag nog staat te gebeuren. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Ook vanuit Spanje, ook vanuit Italië. Want we krijgen uh, appjes van over heel Europa. Dus laten we het een beetje Spaans gaan doen. Uh. Oké, okay, hier is Efecto Pasilio, Mooi yeah. bruggetje: <laughs> met pan y mantequilla. Ja, ja. Jij ja, zegt het en ik geloof het. Cada en mantequilla. Una caca llena con mis primaveras. Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Kira, soles, margaritas, y sus cenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo, mi sirena. Yeah. Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa sin rusia ni ruleta, una carpeta con letras de poetas, sin verso y verso, pétalos de rosas secas. Oh. Contamine, mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Dus pak je radio, ren naar en zet hem op 106.9. 106.9, yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag. Heet de zomer. van naar poepoe. Nee, het is nog geen cfm joh. De Kid Girl en de Cocoa En Hey Mambo, 16 over 3. Zandvoort op zondag. Goedemiddag nogmaals. En we zijn er nog wel even. Hè. Twee uurtjes. Kleine twee uur. Ja, waar zou ik het eens over hebben? Poh, het zweet staat op mijn voorhoofd, joh. Ja, ik weet dat ik het mee overvalt, want... Uh, ik ga de aircon zetten. De jingle ook niet klaargezet. Uh, we hadden ook, ook beloofd om uh, de DTM te volgen. En die wordt vandaag verreden. Jij die... overvalt mij. Ja, daarom. Nee, dat hoeft niet. Hoeft niet. Nee? nee, nee. nee? Of ga je het er wel doen? Jawel, jawel. Ik ben ook eigenwijze. He, heb je even een klein momentje? Ik weet ja ja, so, ja, ja, ja. Ik ja, uh... bedoel, het ligt niet aan jou. Het lag aan mij. Ik had dat even moeten melden. Toch? Ja, vind ik ook. Vind ik, vind ik nou, daar hebben we straks om vijf uur wel over, ja? Is goed. CFM Race Radio, Pit report Die wilde je horen, hè? Juist. Juist, daar zijn we. DTM is inmiddels ten einde. Hier is het CFM Riesnieuws nieuws met Albert-Jan Vos. Ja, we gaan nu even bijpraten over DTM, de Deutsche Tourwagenmeisterschaften. We weten trouwens dat er afgelopen woensdag overleg is geweest... tussen het circuitpark Zandvoort en uh, de organisatie van de DTM. En? over Nee, daar nee, da is nog niks naar buiten gekomen. Maar ze hebben dus overleg gehad van eventueel sprake zou zijn... dat ze niet naar Rusland zouden gaan en dat ze dan... Uh, de eerste reserve, en dat was circuitpark Zandvoort... Uh, of daar de race verreden wordt. Kunnen we kunnen u helaas uh, daarover nog geen uitsluitsel geven. Waar we u wel uitsluitsel over kunnen gaan geven... is uh, uh, de vier races die inmiddels verreden zijn in het DTM. En na de spectaculaire vierde race van de Duitse Toerwagenmeisterschap. DTM op het circuit van Branch Hatch. Vorige keer in Groot-Brittannië stonden twee Audi-coureurs op de eerste twee plaatsen... in de tussenstand om het kampioenschap. Martin Tomczyk en Matthias Ekström eindigden respectievelijk als tweede en derde... in de 83-ronden lange race. Ondanks dat de Audi A4 DTM 2007 vanwege de goede resultaten in eerdere races... door handicapgewicht de zwaarste auto van het veld was. Tomchik nam daarbij de leiding in het kampioenschap over. Zijn teamgenoot in het Audi Sportteam, Abt Sportline Matthias... Matthias Ekström staat op de tweede, stond op de tweede positie. Maar de uitslag van vandaag was op, uh, als eerste geëindigd Christian Vetoris. Uiteraard in Audi. Gevolgd door Mike Rockefeller. En op de derde plaats Montaro. En op de vierde plaats Paul. Die Resta trouwens verreden. Het was een wet race. Het was regenachtig. Meerdere malen moesten uh, de safety car de baan op. Om uh, auto's die geslipt waren, uit de bocht waren gevlogen, uh, af te voeren. Dus onder regenachtige omstandigheden deze DTM-race. Is vandaag verreden. Zodra wij uh, duidelijkheid hebben over de DTM, zult u dat ongetwijfeld op uw lokale zender ZFM horen. Door met muziek! Maar ik heb van geen berouw. Heel bijzonder, met haar sprong ik het uit de band. Maar na een dag of tien hield ik het voor gezien. Het liep gigantisch uit de hand. What could ...aan het Zandvoortse strand. Jorgen Willemart en, en al de moeie mede. Nou, het is wel duidelijk waarvoor we dit doen... om ...met dit weer uh, gewoon een live radio maken. Want we worden oversteld, uh, luisteraars, met selfies. Vanaf het strand, mensen die lekker in het zonnetje zitten... ...en een drankje erbij en de een in de schaduw... ...omdat ze een beetje gevoelige huid hebben. Ja, waarschijnlijk. En de andere heerlijk op het strand. Nee, bedankt daarvoor voor al die selfies. Uh, ga zo door, zou ik haast zeggen. En de ander onzichtbaar Want... in de studio, hè, ja. Wat wij eens zeggen. Nee, laat het maar. We maar weer. Stuur ze op, de selfies. We zitten er weer vol en we liggen weer vol en uh, noem maar op. Ja. We genieten er met z'n allen van. Ja, <coughs> Wat is dit? Oh, dat is ook een leuke film, hoor? Ja. Wat zou ik zeggen? Het is uh, 1-0 voor vier 4 Zo'n de evenementagenda. Ja, en we kunnen natuurlijk, uh, laten we zeggen, uh, iets minder uitgebreid bij de evenementen uh, stilstaan. die vandaag aan de gang zijn. Zoals u allemaal ongetwijfeld inmiddels weet, staat Zandvoort te koop dit weekend. En het heeft ook alles te maken met theater De Karavaan die dit weekend Zandvoort aandoet. En u bent natuurlijk nog vanmiddag nog van harte welkom... om in het crisiscentrum, en dat bedoel ik positief... op de Gasthuisplein, daar staat namelijk de gele kar van De Karavaan. om daar... U te melden en wellicht nog een van, een van de evenementen aan deel te nemen. Rond de klok van kwart voor vier gaan we schakelen met Dolly Tempierik... en die gaat ons alles vertellen en bijpraten over wat er gisteren en vanmorgen... en wat er allemaal vanmiddag nog staat te gebeuren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de karavaan en de dreiging van het windmolenpark voor de kust van Zandvoort. En u bent nog van harte welkom tot zes uur vanmiddag. En dan heb ik het over het circuitpark Zandvoort, want daar wordt nog steeds gefietst... Gisteren om 12 uur is het evenement begonnen met een start van een 24 uur race. Uh, en die is natuurlijk inmiddels weer gefinished. Maar momenteel is nog steeds de ploegentijdrit van de ge georganiseerde KNWU bezig. En in de hele middag wordt er ook nog een training uh, verreden door de KNWU-district Noord-Holland. Dus houdt u van fietsen en alles wat daarmee te maken heeft. En uh, laat u informeren over de diverse fietsen voor de diverse ja, onderdelen, zoals de mountainbikes en racefietsen. Dus u bent nog van harte welkom op het circuitpark Zandvoort tot zes uur. En natuurlijk is ook nog steeds de Rommelmarkt aan de gang. En die is in het theater De Krocht. Die is vanmorgen om tien uur begonnen. En die zal om vier uur eindigen. Ja, ga je maar even eentje wandelen, Rob. Doe maar. Prima. Ga je, rustig, ga je rustig in gang. Ik ga gewoon vrolijk voor de luisteraars verder informeren. Nogmaals, de Rommelmarkt tot vier uur in het theater De Krocht. En natuurlijk, de grote voorjaarsmarkt is ook nog in volle uh, hevigheid bezig. En dan uh, heb ik het over uh, natuurlijk het uh, centrum van Zandvoort. En wegen succes geprolongeerd. En als u uh, over de markt loopt, dan weet u ook waarom. Een kreet die uitermate goed van toepassing is op de voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort vandaag. De afgelopen jaren zijn de jaarmarkten uitgegroeid tot een evenement dat nationaal, maar ook internationaal de aandacht trekt. Een groot dorp. Dus uh, tijdens de voorjaarsmarkten wordt het centrum van Zandvoort omgetoverd in een groot gezellig dorp. Bezoekers kunnen zich, in, uh, kunnen zich bij meer dan 300 kraampjes in het Zandvoortse kleurig blauw en geel vergapen aan antiek, curiosa en leuke hebbedingetjes. Dat alles nog tot zes uh, uur vanavond. De voorjaarsmarkt in het centrum van Zandvoort. En hebt u na nou al dat uh, struinen over de diverse markten... zin in lekkere drankje en uh, lekkere jazzmuziek... dan bent u vanaf vier uur van harte welkom in het Wapen van Zandvoort. Want daar treedt dan op Papa Luigi samen met zijn Gypsy Jazz Band... het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Dat allemaal vanaf vier uur vanmiddag... En ik zei het al in het eerste uur, de prachtige actie Lock Me Up. Ja, het is jammer dat het moet. Free A Girl, de stichting Free A Girl heeft dit jaar de landelijke actie... Lock Me Up, Free A Girl, van 20 tot en met 24 mei. Deze stichting heeft dat doel jonge meisjes en vrouwen... uit de prostitutie te halen en verder te begeleiden. Voor dit doel laten bekende zandvoort, zandvoorters zich 12 uur opsluiten in een hok. Niet groter dan 1 bij 2 meter. En dat is gelijk aan waar de vele duizenden meisjes in verblijven... De deelnemers mogen er na twaalf uur uit. En zij alleen als ze dat hebben volbracht. En onder de bekende zandvoort is onder andere Ben Zonneveld, Lana Lemmens... en last but not least, de burgemeester. Meer informatie kunt u vinden op www.freeagirl.nl www Of ga even naar de website van de haven van Zandvoort Onder het kopje evenementen U kunt doneren, uh, u kunt uh, artikelen uh, sponsoren Voor de verloting en zeker uh, het hoogste bod geld En ga natuurlijk al allemaal naar het goede doel Lock me up, free a Girl, Geweldig initiatief <kijf> Ja, dan gaan we naar 22 mei Ja, dan is het tijd om te gaan stemmen Ja, u zou het bijna vergeten maar donderdag 22 mei is het zover. Dan zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Als u stemt, bepaalt u samen met andere kiezers... welke partijen en personen in het Europees Parlement komen. U hebt inmiddels allemaal een kandidatenlijst... voor deze verkiezingen in de bus gekregen. En uh, ja, men verwacht een lage opkomst. Maar laat Zandvoort daar een positieve uitzondering op zijn. En gaat u stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan. Gaan we naar zaterdag 24 mei. Dan is het weer tijd voor de Zandvoortse Open Dag. Het bestuur nodigt haar relaties en uh, geïnteresseerden uit... om naar de altijd gezellige open dag te komen. De open dag wordt gehouden op zaterdag 24 mei van 2 tot 5 uur... in hun clubgebouw Tolweg 10A. Dat zijn onze benedenburen buren, als ik het wel heb. Dus zaterdag 24 mei van 2 tot 5... het clubgebouw van de Zandvoortse Club. Uh, u bent van harte welkom van 2 tot 5 aan de Tolweg 10A. Dan gaan, we naar, even kijken, dan gaan we naar 24 mei. Dan is het de Women's Only Cabrio Rally 2014. En uh, de, dan wordt weer door, voor de zevende keer deze Ladies Only Cabrio Rally uh, georganiseerd. De rally wordt uiteraard gereden op zaterdag 24 mei. En waar ze gaan starten is nog een verrassing. Ze finishen in ieder geval met een heerlijke verzorgde barbecue bij de slipschool in Zandvoort... waar ook de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Meer informatie kunt u vinden bij cabriorellyapenstaatje gmail.com cabrio gmail.com Ladies only. Ik heb daar toch iets mee. Dan is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. En dan heb ik het over Anytime, de oude halt op 25 mei. Uh, E-mailadres of meer informatie kunt u vinden op www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl de 10.000 stappen van Zandvoort en het begint allemaal op 25 mei om 10 uur morgens en om half 12 zal het afgelopen zijn. En op 25 mei is de dag van het Nationaal Park en er zit muziek in het Nationaal Park Kennemerduinen. Iedereen is welkom op 25 mei om de natuur te vieren in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De dag van het Nationaal Park sluit aan bij de Vet de na Natuur. Overal in het land worden leuke buitenactiviteiten georganiseerd. Op deze feestdag organiseert de Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie... voor iedereen van 11 tot en met 25 jaar. Elk uur natuur. De schapen die rondlopen in de Kennemerduinen... komen op visite bij het bezoekerscentrum en worden geschoren. Dus ik zou zeggen, 25 mei, muziek in het Nationaal Park Kennemerland. Meer informatie kunt u vinden op uh, bij c.emmelkamp.nl ivn c.emmelkamp.nl ivn.nl Nou, dan hebben we het nog weer over de moederdagbrunch. Want die ging op 11 mei niet door, zoals u wellicht allemaal weet. die wordt dunnetjes overgedaan op 25 mei. En dan heb ik het over het centrum aan, uh, van Zandvoort... Het culinaire evenement en prijs per persoon is 5 euro. Meer informatie kunt u vinden op www.nationalemoederdagbrunch.nl. www.nationalemoederdagbrunch.nl. Dat alles op 25 mei. Het begint om 11 uur. Uh, dan gaan we naar 25 mei. Dan gaan we even naar Lauwen Hardy. Lauwen en Hardy heeft een eigen culinaire evenement. Meer informatie kunt u vinden op de website van Lauwen Hardy cafe of uh, ga even bij hun langs voor meer informatie... en wellicht aanmelden voor deze avond. Dan op 25 mei is er ook activiteiten op het Circuitpark Zandvoort. En er wel het Japans Autosportfestival, ook wel genoemd het Japfest... zal dit jaar worden georganiseerd op het Circuitpark Zandvoort. Het bleef weer een mooi evenement te worden met volop actie op de baan... en een enorme aantallen showauto's op de paddock. Houd de website van het Circuitpark in de gaten voor nieuwe updates. En het begint allemaal s morgens om 9 uur en gaat door tot kwart over 6. Dan heb ik het over MTB en dat is een MTB Tour in Zandvoort op zondag 25 mei. Swingstation en All Fun Events organiseren op zondag 24 mei, 25 mei om 1 uur... een off-the-road bike tour door de duinen en over het strand bij Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.allfunevents.nl www.allfunevents.nl en last but not least, op zondag 25 mei zal Jennabel een optreden verzorgen in Ayuma. Heb ik het weer gered? Ja, uh, yeah. <hums> mooi. Om 6 uur s'avonds begint deze avond met een optreden van DJ Thelonious. Jennabel zal rond 7 uur een akoestisch concert geven en gaan spelen. Terwijl onze gasten hun gasten kunnen genieten van de Ayuma Styled Dinner. En dan heb ik het allemaal over strandpafiljoen Ayuma... strandafgang Zuiderduin 2. En het begint allemaal om 6 uur op de 25 mei... en duurt tot 12 uur s'avonds. Tot zover. Oké, okay, wil je het evenementen nalezen? Ga dan naar je tv, CFM TV, kanaal 40, digitaal uiteraard... hier in Stamford te ontvangen. in Zandvoort. We de muziek van Santana en Corazon Espinado. Nou, hoe zomers wil je het krijgen? Het is twaalf minuten voor vier uur geworden. We gaan eens even kijken of we kunnen schakelen naar het centrum van Zandvoort. Naar Dolly. Goedemiddag, Dolly. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. en Goedemiddag, Albert-Jan. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Jullie horen mij goed? Wij horen jou uitstekend en de luisteraars ook... Kijk eens aan, want daar draait het om. Hè? Ja. Praat ons eens even bij. Wat is er zo allemaal gebeurd sinds gistermiddag dat we voor het laatst contact hadden? Nou, uh, heel veel, want uh, er, er heerst natuurlijk al sowieso een extra vrolijke stemming door de gezellige jaarmarkt die we hier hebben. En die staat dus ook in de buurt van, uh, van de karavaan. En uh, ja, inmiddels heb ik natuurlijk van alles beleefd hier. Of nou ja, nog niet van alles. Want er is veel te veel te doen. De karavaan heeft zoveel te bieden. Dat.. Uh, maar, maar ik moet zeggen, ik heb nu verschillende mensen gesproken... die terugkwamen van voorstellingen, en, uh, van, van activiteiten... en iedereen is even enthousiast. Dus ik zou zeggen, mensen, kom hier naartoe en doe mee... want het, het is allemaal op het topniveau wat er geboden wordt. Um, we hebben vandaag nog, even kijken hoor... een paar uh, theatervoorstellingen. Die schijnen gigantisch goed te zijn. Eén in de... De oude brandweerkazerne, daar is muziektheater, dat is van Bot, dat heet Ramkoers... Uh, daar kunnen de mensen nog om, om 7 uur en om 8 uur een voorstelling volgen op 17.50. Uh, we hebben gaande in de raadzaal uh, van, het, van ons gemeentehuis uh, Sanja Mitrovic, dat heet Speak. Daar kunnen de mensen nog meedoen om 5 uur en om 6 uur. En die voorstelling kost 16 euro, die schijnt ook heel indrukwekkend te zijn. Dan hebben we in het Dolfirama. Ik ben net even binnen geweest om te kijken. Nou, het ziet er niet uit. Zeg wat dat wat vervallen is. Maar er wordt wel een gigantische goede cabaretvoorstelling gegeven. Uh, dat heet De Kuil en het Eindpunt. En dat kunnen de mensen nog zien om half vijf, half zeven en acht uur. Die voorstelling kost 16 euro. En wat natuurlijk geweldig is. Wat er is uh, uh, bedacht. Dat is een. een, een Ticket voor 4,50 euro. En 1 euro voor een kind. En die geeft toegang tot 1, 2, 3, 4 vijf activiteiten die mensen nog mee kunnen maken voor die 450 uh, ik ga ook één activiteit begeleiden straks, ik ga mee met de singer songwriters route wat ontzettend leuk is we gaan uh, lopen, starten we in het museum Zandvoort met een waanzinnig duo, twee meiden die prachtige muziek maken daarna gaan we dan naar hotel Hoogland dan gaan we van hotel Hoogland, als we daar het optrek hebben gehad van een andere artiest naar de haven van Zandvoort. Lekker op het terrasje genieten van een paar mooie liedjes. Vandaaruit, nou, en dat is natuurlijk echt uniek op een toplocatie. Met recht gaan we naar Hotel Bouwers Palace... Op de 18e verdieping worden we getrakteerd op een mooie. drie mooie liedjes. Vandaaruit wandelen we een beetje door het oude dorp richting het wapen van Zandvoort. om het laatste concert te krijgen. En uh, dan heb je natuurlijk heel wat gezien. En. Uh, de laatste uh, route die dan gaat, die is om kwart voor vijf... en daar ben ik persoonlijk bij aanwezig. En dan ga jij zingen? Ik ga persoonlijk leiden. En dan ga jij zingen? Ik ga, ik ga niet zingen, maar ik ga de mensen wel van alles vertellen... en begeleiden bij alles. Dat zingen doe ik een andere keer. Oké, okay, nee, dan is het goed, uh, Dolly. Dan is het goed. Nou, Klaas Koper doet nog een sloppystocht om vier uur en om vijf uur... En dan hebben we ook nog een muziekparaboliek. Dan krijg je een koptelefoon op... en dan worden allerlei uh, geduiden uh, samengevoegd met de omgeving. Van Zandvoort schijnt ook heel, heel gaaf te zijn. Die gaat ook nog om vier uur, om vijf uur. En dan kunnen de mensen ook nog de film zien in Zandvoort... in het Zandvoorts museum. Die draait dan ook nog om vijf, zes en uh, acht uur. En ze kunnen ook natuurlijk de foto-expositie... en de historische tentoonstelling... Van zien. Nou, ik denk voor 4,50 wat ik nu allemaal net even sta weg te brabbelen, dat is toch helemaal niet gek, jongen. Nee, je doet het goed, hè? wij zijn stil. Hé, <laughs> hey, maar uh, Dolly, uh, ja, heel veel activiteiten worden dus uh, aangeboden door de caravan. Nou, je noemde zo'n uh, zo beetje de hele lijst uh, voor ons op, dank daarvoor. Maar uh, ja, als er mensen willen deelnemen, moet zich uh, nog ergens van tevoren aanmelden. Ja, dat kan via het internet, maar je kunt ook naar het Zandvoorts Museum komen. Daar staat een, uh, een uh, hoe noem je zo'n ding? Oh ja, een toonbankje. En uh, daar kunnen mensen aan de baan, die kunnen ze hun entreekaartjes kopen en zich aanmelden. Oké, okay, uh, Dolly. Nou, uh, perfect. Ja. Je hebt ons er helemaal even bijgepraat over dit overvolle uh, uh, evenementenagenda en de dingen die nog uh, staan ja, te gebeuren. Is... Het is zo gezellig en het is zo dubbel en dwars de moeite waard. Echt waar, echt waar. Ja, echt hoor, ja. <laughs> Je hebt vele medestanders, hoor ik. Ik heb erbij, ja. Oké, okay. goed. Dolly, zo, tot ja. zover. Hartelijk dank. En uh, blijf even hangen, dan uh, hebben we nog even overleg. Is goed, hele fijne uitzending verder. Okay, dankjewel, Dolly. Dankjewel. En heel veel plezier nog, hè, daar. Doei, doei. Doei, dat was Dolly vanuit het dorp...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 I can see the sands on the horizon at time. You are not around. I'm slowly drifting away. Wave after wave. Wave after wave. I'm slowly drifting. And it feels like you're drowning. Pulling against the street. Pulling against the...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 Pull it against the street, pull it against the...